Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Zoetermeer zijn twee tieners opgepakt na de schietpartij van gisteren. De jongens van 18 en 19 worden ervan verdacht het vuur te hebben geopend op een jongen van 17. Dat gebeurde gisteren op het parkeerterrein van een mbo, het mbo Rijnland. Het slachtoffer zou opgewacht zijn en door zijn hoofd zijn geschoten, zegt deze verslaggever van Omroep West. Dat slachtoffer, dat is een leerling van deze school, die jongen uit Delft. Ja, en dat is natuurlijk hartstikke heftig. Ik sprak een meisje en die zei, ik ging de school uit en toen zag ik al twee jongens met zwarte capuchontruien voor het hek heen en weer lopen, alsof ze iemand opwachten... En het lijkt er dus op alsof die jongen opgewacht is toen hij uit school kwam en beschoten. Het slachtoffer is zelf naar het ziekenhuis gegaan en daar ligt hij nog steeds. Het is lange tijd al onrustig in Zoetermeer. Eerder werd een jongen neergeschoten in een speeltuin. Ontplofte er vuurwerk bij een huis en werd een kogelgat aangetroffen bij een huis. De gemeente heeft in drie wijken een samenscholingsverbod ingesteld. Wat betekent dat er geen groepjes mogen rondhangen. Een Surinaamse Nederlander die al 38 jaar vast zit in de VS maakt een goede kans om vrij te komen... De man van 77 werd in de VS veroordeeld voor de huurmoord op zijn vrouw en dochter. Hij heeft altijd ontkend en er zijn aanwijzingen dat hij onterecht is veroordeeld. Familie van de man zette zich al jaren in om hem naar Nederland te krijgen. Instagram gaat Amber Alerts delen. Die meldingen worden door de politie verstuurd als er een kind wordt vermist. Je krijgt een melding te zien als er in je buurt een zoektocht gaande is naar een kind. De politie hoopt dat ze zo meer mensen kunnen bereiken. En koningin Maxima had vandaag een avontuurlijke dag. Ze heeft een tandemsprong gemaakt. Bij een bezoekje aan de defensieschool waar ze militairen opleiden tot parachutespringers. Een Brabant is mooi van boven, zei ze tegen het AD. Brabant is fantastisch van boven. En wat vond u gezin daarvan? Nou ja, ze vonden het wel spannend dat ik het deed. He, maar dat ben je zeker, mami. Maar ja, <laughs> nou ja waarom niet? En dan nog het weer. De buien trekken weg en het koelt af tot 6 graden vannacht. Morgen zonnig en 17 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB. De files worden alweer korter. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Knoppenburg en Veen, 5 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam over Amstel en amsterdam slotenvaart 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Z Met nu jouw keuze ZFM. Een programma van Rick Seur en Pim Groof. I'm in your prime 1975 gemaakt was. Als studeerproject aan de Sociale Academie. Nou, die, dat is de meest succesvolle uh, productie geweest... van de kritische film. Maar dat was ook zo collectief. En die strijdcultuur natuurlijk. Dat natuurlijk, wel proloog en werktheater. Ja.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 Uh, als de film nu klaar is gaat in de bioscoop en uh, misschien ook ja, de premier. maar ja. ze begeleiden die tijdens na het vertonen van de film na de popduw, show werd gepaard met het publiek ja. met oh, jongeren okay, ja, dus ja, was ze ja, bewustzijnsvorming ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. op vormingcentra die er toen ah. nog waren die heette vroeger niet zo maar die heette toen vormingcentra <laughs> En die is, ons, die is honderden keer vertoond. We hebben nog een enorme goede recensie gehad van Pertina was in het... Oh ja? ja, de man... Uh de film. Die had dus alles gezien van de, van de, van de strijdcultuur. Ja. Nou, die kraakte het een en ander behoorlijk af. Een echt goed voorbeeld van hoe het echt moet, is wat de kritische filmers gedaan hebben met de Popdieu Show. Daar <laughs> ben het hele land mee rond geweest, He? ja. mee nou, Ik niet hoor. Nee. Af en toe. Maar de kritische films was een collectief van twaalf ja. mensen. Ongeschreven gingen ze erheen en vertonen, want dan moet je dat opstellen. En ja. Ah, ja, ja. Maar je maar moet is... iets meer vertellen over de show voor onze luisteraars. Wat het nou inhoudt, ja. wat het precies is. Nou kijk, het was zo, wij moesten, de sociale academie had sociaal-cultureel werk. Ja? Dat betekent al die wijkhuizen, de buurthuizen, die werden bemand door mensen die daar afgestudeerd zijn. De, als sociaal-cultureel werken. En toen dachten wij, net als werktheater en als proloog, wij gaan daar op die vormingscentra en op scholen. En een buurthuizen, in wijken gaan wij de cultuur aan de mensen toebrengen. Met de ja. uh, mooie vorm natuurlijk. Ja. Maar tegelijkertijd ook doorpraten over wat ze gezien hebben. En daardoor meer emancipatie, meer emancipatie ja, terug te brengen. Tuurlijk, ja. En ja. in dit geval ging het over de bewustzijnsvorming. Achter de popwereld zit een enorme muziekbusiness. Dat is wat die je uh, show vertelt. ja. ja. Koldenier kwam er het slechtste af, Peter waren ook redelijk slecht en uh, daarom... Hoe komen vroeg... die er slecht af? Nou, die hadden we een bedrijf, maar daar waren kapitalisten. Het meeste geld ging naar de platenbonden, en de ah, kapitalisten ah. en niet naar de muzikanten. Ja, ja, oké. Okay. Ja, ja. Daarom het eerste baard wat verdien je nou? Ja. Dat was de eerste baard in de zo. Ja. Dat je dat uh, kon vragen en dat ze er nog antwoord op gaven ook? Ja, maar dat uh, uh, uh, uh, was geen probleem hoor. Nee, dat zou je niet zo makkelijk je moet vragen, je je mo moest, uh, Mensen zijn vaak zo bang om te vragen. Yeah. Je moet ze gewoon vragen. En dan zeggen ze: we hebben niks mee te maken. Nou, heel goed. Yeah. Maar meestal ging het erop in. Eh, 80.000 gulden. Uh, en Maggie McNeil. Ja. Yeah. 80.000 euro? Ja, of wat Waarvoor twee, per jaar? Twee, twee vier maanden. Vier weken. Vier weken optreden. twee maanden. Ja. niet ja. Een tournee in Engeland. Er is een huis van gekocht, uh, gewoon ja, uh, in Dat is niet slecht. Hè? Dus Dat is toch wel interessant ja. om te weten, als je Ja, dat vind ik ook, ja. ja. En consumptiebonnen. <laughs> en consumptiebonnen. <laughs> hey, maar maar nou, die, het is niet bij die ene uh, Pop Diaz-show gebleven, hè? Nee. nee, zijn er nog twee geweest. Ja. Met hetzelfde concept, maar die waren toch te ingewikkeld en te lang, denk ik. Mm. Maar wat heb je ermee bereikt? Want je ging daar het land toe en je probeerde wat Ja. Is dat gelukt? Ja, dat lijkt me wel. Ja. Maar dat is ook maar één ding hè? Die pop show, wat die show, want al die groepen bewerkstelligd hebben de hele kern, de kernenergie En bijvoorbeeld afsluiten van Amelis Weert, dat bos. Ja, dat klopt. Ja, daar in De hele beweging tot stand te komen. Ja, tot hier, en niet verder. Ja. Maar oh, ze en hebben dat, het niet tegengehouden? He? Ze hebben het niet tegengehouden? Ja, hier en daar wel. Dus die de werden gebouwd in Nederland. Dus Er uh, okay. ja, okay. is er eentje gesloten zelfs. Ja. En dan gaan we die open doen, ja. Ja, en we hele abortsbeweging, we weten het ook weer. Daar, okay. Ja, uh, bloemhoven. bloemhoven. Ja. Ja. ja. En in het onderwijs zie je hele andere dingen, veranderingen zijn gebeurd... die allemaal het is in de jaren negentig niet zijn gedaan... Ja. en helemaal vermoord ja. zijn met het kabinet ja. van de PvdA. Ja. Maar jouw pop dia ik denk dat de muziekwereld niet veranderd is. Het is denk ik wat je zei ook, de managers zijn nog even uh, ratten. Huh? Dit is waar je er tegenaan kijkt, dat, dat geldmechanisme. Mm -hmm. ja. dat, heeft, dat is alleen allemaal erger geworden na de, van, na de val van de muur. Toen, toen, toen riep iedereen, nou is er het einde van de ideologie. Ja, dat is het communisme en kapitalisme. Dat ik ja, ook gezegd. Ja. En ik heb ze, dat is een einde van de ideologie. Er is nog maar één ideologie over. En dat is kapitalisme. Ja, klopt. Ja. En dat ja. is toepassing. Na 89, 90 en zeker begin van de eeuw. Deze eeuw is alleen maar erger geworden. Je ziet ook, de, de rijksten worden steeds rijker, de armen worden steeds armer. Ja. Mensen worden buitengeshop, we doen niet meer in vakbonden. Nee, nee. Iedereen wordt zzp'er, moet voor zichzelf zorgen. Er zit wel iets gezonds aan, maar die mate waarop het gebeurd is, is het nog maar alleen maar ja, erger geworden. het worden. gaat te ver. Ja. Ja. Maar ja. wat betreft die muziek, ik bedoel, wij zaten in, in, in, in een tentje waar 500 man binnen konden... En uh, nu staat er een popcentrum hier uh, waar er drie, vierduizend in kunnen. En die dagelijks programmeren. Ik bedoel, daar is er wel behoorlijk wat... Uh... Ja, misschien omheen maar maar ik denk... De, de, de muzikant zelf, uh, die verdient nog geen droog brood. Ik heb, dat ligt er al aan welke muzikant? Uh, nou, bijvoorbeeld uh, Kayak als voorbeeld. Hè. Die heeft ja. ook gezegd, nou eigenlijk heb ik er niet van kunnen bestaan. Het is goed dat ik uh, dingen naast deed of zo. En tegenwoordig moet elke popmuzikant, die moet er dingen naast hebben. Want alleen van de popmuziek kan ik nou, niet top, leven. Ja. Dat is bij elke kunstenaar zo. Dat is niet alleen maar popmuzikanten. Een aantal hebben de mazzel dat ze een hit hebben. Ja. En uh, kunnen het zich van alles permitteren. Dat is een hele kleine bovenlaag. Ja, ja daar heb je gelijk in, inderdaad. Ja. Maar dan komen we weer een beetje terug bij de wortels van de rockmuziek. Van, ja. uh, hoe, hoe ging dat vroeger? Is dat veranderd? Ik denk niet dat het veel veranderd is op dit moment. Dat bij een favoriete voorbeeld. Arthur Ebeling. Ja? Die zegt, al jarenlang verdien ik 1600. Of 16.000. Ja, ja. gulden ja. ja. al waar of euro's doet er niet toe. En wat hij ook doet, het blijft altijd precies hetzelfde. En wie is dat? Arthur Ebeling. Uh, een hele goede gitarist, zanger en componist. Ja. Echt eentje, die, die hoort bij ja. onze favoriete onbekende talenten. Ja. Want dat is eigenlijk de aanleiding geweest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 ja, heel Blues. divers, ja. Uh, ja heel mooi. Noociënna-achtige dingen. Nou ja, Op een op een Gretchen-gitaar. Je moet maar eens boekelen is echt de moeite ja. laten. Maar, ja. ja, goed. Moet maar ja, weet je, muzikanten hebben in die zin pech. Kijk, je hebt... De hele kunstsector heeft het uh, al, al jarenlang zwaar gehad. Ja. Maar theater... En ook de, de beeldkunstenaars hebben altijd nog wel een soort vangnet gehad. Je hebt vroeger de BKR. Ja, ja klopt. Ja. Ja. En je had ook, de, ja. de theaters werden behoorlijk gesubsidieerd, maar dat is ook ja. allemaal afgebroken tot op de. de het bijstand had je toen. Maar, ja. de maar de muzikanten was... werd nooit iets uh, gesubsidieerd. Nee, maar die konden dan in de bijstand, hè? Ja, maar dat is, nou, dat is natuurlijk nog erger als BKR. Ja. De... Maar mensen die wij spraken, die... Uh, Zeker. Die, die waren, waren toch echt gehad. wel blij met... hart Hartwold, die was waren heel, heel blij met. Ja. ja, nee, maar ik bedoel, als je het overal plaatje ziet... Ja. Een, een, een advocaat verdienen ja. 200 euro per uur. Ja. ja. Ik bedoel, dit is toch een van de gekken, en het is niet onder waardering van een bepaald soort beroep. Ja. Zou je kunnen zeggen. Ja. En het wordt alleen maar erger. Waarom zou je dan nog voor de muziek kiezen op dit moment, hè? Of vroeger? Nee, dat vind ik ook moeilijk in Nu bedoel ja. je? Voor muziek. Ja, vroeger ook. Ja. Nou, ja, ja. Passie, passie. Ja, en, en dan wat, denk je er wat, niet over na. He. Wat ze ook wel zeggen tegen ons, de magie van muziek. Ja. Die, die, die, die je op. Maar ja, wat dag. ook een groot verschil, dat je vroeger ook niet... Je hebt overal rockacademisch. De eerste was hier. Ja. Oh, ja, ja. Tilburg. Okay. Ja. Ja. En dan heb je helemaal een brood in Utrecht gekregen. En Amsterdam heeft ook een afdeling, dacht ik, ja. Utrecht ja. heeft er één. En Enschede heeft er een. Ja. ja, muziek gezien, ja. En ja, die Hilversum En Crash uh, uh, komt er vandaan op Tilburg. Uh, ja. Danny Vera. Ja, we zien die... het wel als een kunstvorm, denk ja. ik hoor, uh, ja. popmuziek. Uh. Dat was vroeger denk ik ook niet zo. Nee. Sinds wij uh, D66 wethouder hebben, uh, Marcel Hendricks... die zegt de subsidie moet naar de makers gaan. Dus niet ja, naar ja. de instelling naar de makers. Mm. Oh, direct, en, ja. ja, ja. Die heeft iets, en ook voor muzikanten, die hebben hier dus uh, een. Uh, een fonds opgericht wat twee jaar huis waar je een beroepen kunt doen. Nou, houdt het nog niet ja, zoveel over okay. de ja. hele kunt leven, maar je ja. kunt er ook wel wat maken ja. je kunt wel wat doen. Ja, een paar jaar geleden heeft er een grote Nederlandse groep ook subsidie gehad van de overheid. Een groep? Een groep, ja. Wat voor groep? Zoeken, ja. ja, de staat. De staat, ja. ja. ja. Oh ja, de staat, ja. Maar uh, je hebt toch wel hele boeiende verhalen verteld over wat je allemaal hebt ervaren rond die popmuziek. Met het dus hoogtepunt vind ik de op toenemend, zeker Stevens. Maar, uh, nou, een, ja, mijn hoogtepunt was eigenlijk wel die, die reis naar Amerika. Daar wou ik net naartoe oh. op aansturen. Dat heeft je zelfs in Amerika gebracht. Hè? En, uh, vertel daar eens wat over, over je reis naar Amerika. Nou... Um... Eigenlijk wou ik Pop die Show 2 maken en ik was klaar met, uh, met dat werk uh, in die popcentra als de en a en Ik was ah, eigenlijk opgebouwd. Dat was de aanleiding? Ja. Pop -show. En toen dacht ik, nou dan moet ik eigenlijk, een uh, heeft me heel erg gestimuleerd. Ga dan maar, en, uh, je weet nou toch niet wat je moet doen. Ga dan maar, uh, ik zie ons nog staande vlissingen. Met de tweeën, met een maat van me, op de kade zo. Komt die veerboot aan, De het erin? We hadden nog geen kaartje naar Amerika. Want nee. dan had je in Londen Freddie Freddy <laughs> Freddie die had hele goedkope reizen oh, oh, naar ja. New York. In ah. welk jaar was dat? Uh, 78, ja. ja. Ja, want 79 is avond geboren. Toen ik terugkwam, zei ik... Nou, nou heb je het goed gedaan. Nou ga ik mee. <laughs> Toen zijn we met de trein naar het naar, naar station. Hoofdstation. Met, met hè?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 En die woonde in uh, Louisville. Want die was, daar waren twee Elvis fans. Uh -huh. En, en, en uh, die ging ik zoeken in Louisville. Ja, waar is dat? Louisville. Is dat? Uh, Louis het, ja, Mississippi? Mississippi? Mississippi. Nee, niet in het zuiden. Eigenlijk nee. Uh, het hart van Amerika. Ah, ja, ja. Uh, Ik geloof Mohammed Ali komt er vandaan. Wie? Mohammed met Ali. Oh, oh. Ja. En toen zijn we naar New York gegaan. Nou, ik, ik zie nog maar vroeger, toen moesten we een kamer zoeken. En toen kwamen we in zo'n uh, eindelijke kamer gevonden. Nou, het stong naar de ruïne. En die stak naar de ruïne. En toen kwam er nog een maf wijf. Helemaal ja. over de toer. Ik zei, ik denk, we zijn weg geweest. We Ja. Toen hebben we een kamer gevonden. Toen hebben we... Oh, toen zijn we nog naar. Uh,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 En uh, Adrien mee, ons mee helpen en, uh, en uiteindelijk vonden we een enorme slee. Weet je wel, bij hebben in de van Ja, dat is ja, en, en mijn ja. maat was vrij lang, want er was toch achterlangs zo stuk zo, zo dat je lang uit kon liggen. <lacht> toen hebben we daar schuimruimer op gelegd. Ze hebben het dat zelfs oud uh, pijt gehaald en opgelegd. En toen hebben we grote palen <lacht> en branders gepakt. Oh uh, ja, daar gaan we. <lacht> Ja. Oh, oh eerlijk. Ja. zo van Louisville zo langs de Mississippi. Oh. Zo laag Naar, uh, hoe heet dat daar? Uh, ja, um, dus langs mij kwam, in de buurt van Memphis kwam Natchez heet dat. Ja, Natchez. En uh, toen we, we kampeeren daar in van die grote natuurparken. oh ja, natuurlijk, ja. ja. En de stikte van de muggen. van de muggen. <laughs> ik Ook had zo'n ja. zo hang zoiets. Zo uh, ja? Ik weet het niet van dat gaas. Ja. Nou, en Peter Geert die had een spuitbus. Ja, de vliegen. Ik zou er nog ja. zo op dat gaas zitten. Ja. En toen zat eruit... Ik denk, nou, ik ga wel naar het huid van Elvis. Elvis was net een jaar dood. Ach. Ja, dus ja, ik, na, ik naar het huid van Elvis. Ik ga niet naar die rijke stinkend, want die mogen ook nog dat de communisme de al staat vast. Toen ben ik daar dus alleen heen geweest. En het uh, was prachtig, want je kon die kamers nog zien. En, weet je wel, zo'n zo kitscherig uh, grafmonument. Ja, ja, ja, ja, ja. uh, ja. Het is nou helemaal, want uh, Riki en, en David, mijn zoon, die hebben ook nog een reis door mee gemaakt. Die hebben dan een jaar of zes terug. Toen was het totaal uh, kermis. kervis Ja, geloof ik ook, ja. ja. En dat was nog redelijk origineel. Toen was in de buurt, zagen we een bluesfestival Bibi BB Kings, dat gaan we Ja, ja nou hadden we niet in de gaten dat het twee dagen waren, waar dus gedacht werd dat een zwarte dominee doodgeschoten was. Reverend Evans zei het. Ah, oké, Dus wij liepen daar in zo'n dorp er was enige blanke. <lacht> <lacht> dus er was buiten oh. en die gingen allemaal, allemaal op tochten met cowboys, eh, de yeah, negens of cowboys, de <lacht> cowboy paarden. en, en s'avonds een bbq. Ik kan me tegen, nou, tegenover een paar van die zwarte dames zitten en die proberen ons uit te schelden voor bleek schreten. <laughs> De ander die vond ons heel leuk. Dus dat hebben we allemaal meegemaakt. En, uh, ja, en later dachten we: Ja, god, we hebben we eigenlijk nog een beetje te gevaarlijk opgesteld. Ja, ja, ja, ja. Hoe was, dus hey? was BB King Ik heb me niks meer aan herinneren. Ah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 dat, ik ben even de naam kwijt, maar die had daar dus zo'n café. Daar kon je zo in. Yes. En dat zaten allemaal gebrekkige bluesartiesten. een had een arm minder, de andere minder. Ja? Iemand blind. Ja? was wat blind. En die speelde me een partijtje hoekje, toonkie, jongen. Nou, dat was en, en, dat, en die speelde dag en nacht. Ja? En als de ene moe was, kwam de andere blind. Ja. Dus dat, ik vond het echt eigenlijk een van de, van de meest Europese steden. En die koffie is toen tijd niet te zwaaien in Amerika. Nee. Behalve New Orleans. Ja. Café ah, de Monde. Ja. Dat was geweldig. Voor de ja. eerste echte koffie. Ja. En ik moet maar spellen met stokjes. Mee. Ja, met je ja, stokjes. Ja, stokjes ja, je toch. Maken, alleen koffie. Ja. Alleen koffie ja. komt er bij mij in. Ja. Toen zijn we zo doorgeschoten. Naar, oh ja, toen kwamen we vlak daarbij op oh de camping. Toen kwamen we een paard tegen en uh, praten met aan. En er bleken een keertje zijn. Althans, die vrouw beweerde dat. Ja. Nou, kom maar langs als je... Dus bijna naar... Louisiana. Ja. Ja. Lafayette, Baton Rouge. Ja, en en waar, dat soort ja, dingen. Ja, ja, ja, ja. Die ja, naam alleen al. Ja, ja, dat op de hele wereld. En, de hele de hele en stop, ja. toen... Uh, toen uh, bij die vrouw aangeklopt. die schokte ik lam. Toen dus ja. dacht ik, kom er nooit meer terug. Hij zei toch, ja. Ze top, ja. <laughs> maar wij je Nou, ik zeg, uh, ja, het is snel in het Toen kwamen we bij een heerlijk religieuze familie terecht. Oké. Okay, yeah. die, die, die, die, die, die mochten we dan blijven logeren. En die waren heel en Die bidden voor ons aan tafel. En we kregen, toen we weggingen een, een Bijbeltje mee. En die dochter oh, had eigenlijk 1, 2, 3, 4, 5, 6. En er waren allemaal citaten uit de Bijbel die ze ons toewensen Die we achter elkaar moesten lezen als we verder reizen. Ah. Maar die vrouw die had stilgezeten, die had de plaatselijke senator uitgenodigd. voor een middagseans, zal ik het maar even noemen. En die had een boek geschreven, The Cagents. De Cagents, ja. Nou, dat kreeg ik overhandigd. En wij waren, ik was buitengewoon geïnteresseerd. Allemaal praten en te doen en zo, maar op een gegeven moment vond de gastvrouw het genoeg. Ice cream, Dus afgelopen met verhaal... <laughs> ...zulke boven eigenlijk. Zulke mooie. ja. <laughs> je had er nog ja. iets geregeld. Je had daar net... ...van jullie hebben Radio Zandvoort. Ja. Nou, daar hadden ze ook een televisiestation... Okay. In, in, dat, ...in die stad. En dat heette Hotspot. <laughs> ja. <laughs> dat <kon je, laughs> was het probleem... ...dat op de Hotspot mocht er maar één op. Maar wij waren met z'n tweeën. Die <laughs> hebben dus de volgens de gemaakt... <laughs> Twee hotspots. <laughs> Twee hotspots. Nou, daar werden wij we geïnterviewd en dus s'avonds uh, uh, kregen we te zien bij die. Uh, ja, de televisie. Ja. Ik zei tegen Peter: Ik zeg, moet je kijken wat een verdwaalde hippie zijn? <laughs> <laughs> Peter was totaal over de zijk. Oh, dat is goed. <laughs> En dan, je even de Amerikanen vinden anders wonderful. Oh, you're so wonderful. You were so nice. You were so empathic. <laughs> dat doen we. Okay. Maar het zeiden ze: zegt, ja, nou, we willen wel eens Keesje muziek zien. Maar yeah, yeah. toen bleken ze. Zij wilde eigenlijk helemaal niet gekend worden als Keijjem. Zij was van hoger stand geworden. Maar na lang aandringen, yeah. konden we toch terecht. Ah. Maar dat was op zon, zaterdag en zondag. De, de, dat was een concert van Blackie Forestier. Okay. Ik heb er nog wel pay van. Ah. En Blackie Forestier, dat was zo'n. Hoe heet die die uh, accordeons? Die hebben een bepaalde naam. Niet bandelons, maar die heette daar anders. Die okay. hebt zo'n ja. heel kort ja. kloppen accordeonnetje. Ja. Dat is dwingend in de, in de Cajun muziek. Ja. Ja. En die, uh, die speelde daar. Dus ik denk, ja, ik, moet natuurlijk, ik ben natuurlijk op research, dus ja, natuurlijk. we gaan hem interviewen. Dus, dus, dus, dat kan niet, want ik moet nu spelen. Nou, en dat begint om vijf uur, en het oh, zeg, donker wordt, hou eens op. Want oh. die boeren, die moeten morgen of morgen oh, de ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar het was buitengewoon leuk uh, hoe dat ging. Dus ik kom morgen terug voor dit interview, dus ik doe een interview. Toen zat ik, kijk, wat heb jij nou aan je handen zitten? Dat is een kokos maar ontveld. Ik zeg, ja, ik ben eigenlijk ook sheriff. Ik vannacht een ingerekend. gerekend. hebben dus een interview gedaan. En toen, zijn we, uh, toen zei hij op het einde van het interview... Ik zit een, een paar steden verderop. Uh, ik uh, moet komende week de gwangsbewaar. Kom maar langs, dan krijg je een jailvoet. Ja, ja. Mag dat wel niet wezen? Ja, bonen natuurlijk. Ja. Als slot van dit mooie Amerika-verhaal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 Je ziet dat de première fois de ma vie de propriété dans les montagnes, ici dans la Lusiane, voor je met de neige, 12 mois par année. 13, ici dans la Een beetje een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 Weet je ook weer, op de ene been, uh, uh, wat jij net zei. Ja, van Detro Tool. Detro Tool, ja. met zijn fluit. Oh ja, ja. Buray. Buray. ja, dat is Buray. van Bach. Ja. Ja. Ja. En, dat, en dat is gewoon, dat is de ene kant van de rit. Want jij kon je net iets zeggen van, ja, een, een kinderliedje. Ja. Maar kinderliedjes, dat, dat zijn allemaal volksliedjes geweest. Dat is waar, ja. En, uh, ja.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 ik heb een boek waar staan alle oorsprongen in van liedjes die uh, nou een paar van die engels zal ik laten zien, maar die heb ik jou wel laten zien denk ik. Mm. En, dan zie je, en dat is eigenlijk een voortzetting van gewoon volksmuziek. En dat heeft heel veel vormen. Ja. Nee, dat dat ja. En dat heeft zich buitengewoon verbreed omdat daar ja. die, die blues bij kwam, waar de rol kwam, die zich vermengde met volksmuziek, die vermengde met countrymuziek, die zich vermengde met die Cage muziek bijvoorbeeld, die accordeons... die komen uit Duitsland, hè? Ja, ja. Waar het, ja. Waar het, het is dat over... Uh, ja, ja. En dat is ook hier gebeurd. Ja. Maar misschien kunnen we dan ook... wat uh, Nederlandse mijlpalen noemen. Maar wij zijn nog steeds op zoek naar die wortels. En wat zijn nou die wortels eigenlijk geweest? Hè? Dat, is, uh... ja, dat zijn vloeiende organische bewegingen. Daar kun je wel een paar... Een paar wat jij noemt... Uh, kijk, een paar mijlpalen is inderdaad... Peter Koelewijk geweest. ja die toch met een belachelijke tekst een heel mooi lied gemaakt heeft. Ja, komt van het dak af. En dan bouwden wij de groot die een beetje zoet gevoiced is. En dan heb je de Golden Ear gehad. En van Brood vind ik niet zo'n geweldige muzikant meer een performer, eerlijk gezegd. Ja, dat vind ik ook. Hij is wel belangrijk. Hij heeft wel een paar leuke... The de Night. Ja, klopt. Die rip is heel bekend. Maar dan heb je... QB, denk ik. is ook een hele belangrijke. Zeker. Ja. ja, en dat zet een aantal mensen voort. Maar dat, dat waait zich uit. En ik, en ik zou je eerlijk zeggen dat ik de popmuziek zoals je bij die kennen, een weinig toekomst meer, meer zie. Oké. Okay. Tegenwoordig hebben we het over zingen, zeggen. Dat wil zeggen rap. Ja. Okay. Alles wordt ja. overspoeld met die... die ja, maar dat is een fase. Of ja, dat is geen fase. De, denk je niet? Er is iets ontzettend aan het veranderen in de wereld. En ook in de muziek. Hoe oud is jouw kleinzoon? Nu wordt 15. Ja. Nou, ik vertelde net uh, over mijn Ja, even kleinzone. terug. want Ik vind het wel leuk wat oh, jij zegt, inderdaad. Uh, er verandert iets in de wereld. Ja. Ja, we hebben net gehad over... Je hebt de, de, de, de, de, de, de, de identiteitspolitiek, bijvoorbeeld. Oh, ja. ja. Dat soort dingen. En uh, de, de iets wat interessant op zich is... of ook kans moet hebben om woorden te leven... en aandacht verdient. Dat die hele queer scene... en die uh, ja, uh, ja, verandert ja. helemaal naar ijdelheid, narcisme en dat soort zaken. Instagram, uh, selfies, zaken uh, leuk op. Uh, ik maak iedere selfie als dat ik gewoon de kniet van... Bijvoorbeeld, concerten, ja, ik ja. het wil liever hebben, ik ja. ben er geweest en dan is het al genoeg. Die ontwikkeling die is al getoond. Ja, ja. ja. Ijdelheid en narcisme. Ik bedoel, toen is het al begonnen natuurlijk, hè? Elf zo met zijn heupen en zo, dat vonden we ook niks. Dus ja, ja, wacht, even, ja. is geen narcisme. Dus dansen. Nou, ja. Ja, dat vind ik toch wel wat anders. En dat vind ik ook een soort, hoe noem je dat? Een soort artistieke uiting. En nou is het... De, de, de, de, de, hoe noemen die? Die heten, die, die maken van het beroemd zijn... Oh ja. maken die daar... Uh, uh, uh, die, die kunnen niks... alleen beroemd zijn. Hm. Dat vind ik bijna bedenkelijk. Grappig, ironisch... maar als het, als het dus echt... de norm wordt... Ja. dan vind ik dat bedenkelijk, ja. Ik, ik, ik, ik, ik zie in de ontwikkeling... Mm -hmm, yeah. maar waar het meer om het uiterlijk gaat en om de schijn en, uh, en, uh, en het beroemd zijn, moet ik maar, ja. als om uh, goed brood bakken, goede muziek maken. Uh. De... Ik, heb er niet echt, ik heb er niet echt op gestudeerd, maar volgens mij ja. is de meeste muziek waarnaar geluisterd wordt, is afgeleid van de rap en de drillrap en de gangster rap ja. en dat soort dat dat zingen zeggen. Dat heeft als de meeste voordat... commerciële succes in. Ja. Ja, ja, dat is mainstream op het ogenblik. Ja. En een rap is over zich ook niet slecht. Het is ook weer een kunstvorm van de jeugd op dit moment. Beroemd worden is dat een kunstvorm? Ja, het is niet oh, alleen. Het oh, uh, is eigenlijk begonnen met Andy Warhol, hè? Ja, maar dat, dat is even leuk. Net als je die conceptuele. Is een kwartier van uh, beroemdheid. Ja, dat vind ik wel grappig opgemerkt. Dat vind ik wel grappig opgemerkt. Maar er is uh, toch wel anders als, uh, als beroemd zijn om een beroemd worden. En selfies om het selfies. En um, exposure om mijn um, exposure. Met, ja, maar met maar alle nare bijverschijnselen. Misschien omdat het allemaal mogelijk is. Ik denk dat we daar met z'n allen een beetje ook aan moeten wennen. En selfies maken is blijkbaar nieuw. Uh, iedereen vindt het leuk. Ik, vind, ja. ik denk dat het allemaal vergankelijk is. Dat gaat op geen gegeven Dat denk met... ik ook. Ja. Maar ik denk dat, namelijk dat het namelijk de Nederlandse in Nederland ook, ook vergankelijk is. Zeker, maar bepaalde muziek zal Zelfde altijd blijven Beatles zijn vergankelijk. Nee, Beatles zijn niet vergankelijk. <totstuk> <totstuk> nou, je ziet het nee. in de laatste top 500 van Rolling Stone. Heel mm -hmm. uh, Wel Beatles uit uh, verdwenen, die er in 2004 nog wel in stonden. Ja, nou, terecht toch? Dus er is andere muziek naastgekomen of zo. Maar ja. over 500 jaar weet iedereen nog wie de Beatles zijn. Ja. Net als Bach, denk ik. Ja, toch? Bach is er ook niet vergankelijk. veel meegemaakt op het vlak van muziek, zowel in uh, Tilburg als in Amerika. Maar uh, wat kun je vertellen over je eigen uh, muziekbeoefening? Ja, dat is apart. Ik heb het meest meeste gespeeld als op Kotschool. Dat was dus elke dag. En toen af en toe nog een keer. Die gitaar. Die heb ik gekocht. Oh. Ongeveer rond de tijd dat ik naar Amerika ging. Dat nou, is een 78. van de beste series Yamaha's, hè? weet je dat? Oké, okay. ja.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 hoe lang doe je, erover? je dat uh, Een jaar of twee? Als jij twee jaar zover bent, dan gaan we band beginnen. Ja. Het zijn met hangaanweer gewoon begonnen met uh, muziek maken. Allereerste was het, en toen dacht ik welk liedje kon ik het allereerste spelen? Hang down your head, Tom Dooley. De, eerste, de naam van de band is dan ook geworden The Tom Dooley Project. Oh, wat leuk. A history.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 I've been in Tennessee. Oh well now, boy. Hang, hang, down down your head your head hang down your head and your oh, oh, Hang, hang down, down your head and cry. Oh boy, oh well. Hang down your head in oh, your Oh boy, you're bound to die. Oh, well, Tomorrow, reckon where I'll be Down in some lonesome valley Hanging from a white old tree Hang down your hip, Tom Dooley Hang down your head and cry Hang down your hip, Tom Dooley Poor boy, you're bound to die You live for boy, you're to die. En toen, oh ja, toen begon ik ook nog ineens uh, zelf liedjes te schrijven. En, uh, en ik had de componist van, van de filmstudio, dus dat was een hele goede muzikant. En die, uh, die zat aan de aan de Waal woonde niet. Okay. Nou, als ik de Waal heeft in de studio. Daar ben ik aan het gaan opnemen. En, uh, de krijgt steeds mijn lol in met mijn gebrek ik spraak, met mijn spraakgebrek <laughs> matige zangkwaliteit <laughs> en uh, in contact kwam met Jack Mees een hele goede deelhoofdolker die woont hier op de hoek inmiddels was de stichting Keeper Hockey die inmiddels uh, 40 jaar bestaat dit uh, jaar nog een verzet van jouw uh, popgeschiedenis ja, de, de, ja. We hebben zich Stichting Keeper Rocken opgericht. Productie over natuur en cultuur. Nou, dat kan hij al onder dus dat was niet zo goed. En daar doe ik dus zijn, zijn witte optredens voor, want hij uh, zit in de uitkering. Hij zit zelf onder curatele gesteld. Dus ik doe de, de witte optredens en dan kan hij. <laughs> de zwarte? <laughs> en, dan kan, en de zwarte doet hij zelf. En dan kan hij dus de studio halen waar hij werkt. Oké, okay, ja. Yeah. En, en zo langzaam zeker ben je altijd ontwikkeld. Minst, ja. ben ik al liedje 30 bezig zo. met veel plezier te doen. En uh, ja. en het bijzondere daarvan is, Rik heeft een buitengewoon gewoon als ik dat zeg, want ik zeg het heel veel vaak. Ik kan alles en de vragen zeggen, en treden jullie op? Nou, dat hoeft niet per se, op, want wij hoeven niet meer boom te worden. <laughs> <laughs> en dat geeft een soort vrijheid, weet je wel? Ja.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 Deze nummers hebben we allemaal al eerder in dit interview gehoord. Ja. Maar we, we zijn nog steeds ook niet uh, bekend met wat jouw top drie uh, nummers zijn. Nee. favoriete nummers. Dat is over Bob Willem. En ik ja. denk dat ja, willen jullie dan weten dan? Is dit het moment dan dat ja, het Ja, uh, dit is het moment dat je dat komt ja. ja. Nou, we hadden het eerder moeten weten, maar ja. Allah. We, we beginnen bij nummer drie. Op nummer drie staan. De allereerste. Uh, uh, muzikale uh, uh, impuls die ik gekregen heb uit mijn verleden als onderdeel van wereldberoemde duo The Singing Stars. All I Have to Do is Dream van de Everbrothers. Oh, ah, wat ja. een mooi, ja, ja. ja. ja. <laughs> Ik heb even raar met bij Barbara Love, maar All I Have to Do is Dream die kan ik, die kan oh, nog steeds twee stemmen zingen als ik in vorm ben. Ja, ja. Ik zit er wel eens naast. Op twee. Ja, ook twee. Dat zou jou ook groot plezier doen. Dat is heel heftig to Go van Ray Kudan. <laughs> ook geen slechte keuze. <laughs> en het heeft ermee te maken dat ik dit liedje ook vaak gebruik heb... In, bij bruiloften en partijen, want het leent zich buiten gewoon goed... om een bruidegom of het jaar over je belagen... toe te zien, onder andere de ouders van Til en hebben het vaker gehoord op een zo'n 50, 60-jarige huwelijk? En dat begint met sla je ja, armen. Nog eens zachtjes. Oh, baby. Oh, ja, een Nederlandse tekst. Een Nederlandse tekst. Ja, ja, ja. En op een, jij weet het al, is Bob Dylan natuurlijk met. Ja, ja. Like ja. a Rolling Stone. En vooral ja, ja. die allereerste klap. Zaak! En dan gaat hij. <laughs> dan zaagt dan door. Ja. Dat is een ja, kenting ja, geweest ja, ja, na zijn. Ja. Zijn. Uh,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 So funny if it isn't so sad. Not being able to separate the good from the bad.